Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man moet vier jaar de cel in voor een mislukte kunstroof. Vorig jaar zomer haalde hij een peperduur werk van Monet van de Muur in het Saans Museum en liep ermee naar buiten... Dan ging het er nogal amateuristisch aan toe, vertelde John van der Heuvel eerder in RTL Boulevard. Ze zijn daar echt dat museum in gegaan. Hij wist niet eens waar die Monet hing, precies. Dus hij moest aan de suppoot vragen: ja, waar hangt dat schilderij? Dat ja, is een groot wonder. <laughs> dus hij, hij loopt daar naar de schilderij, hij begint aan het de schilderij te trekken, hij nee. krijgt het die los. Twee, drie keer. Echt rukken en trekken. Nou, mensen gaan dan natuurlijk al raar kijken wat staat die vent te doen. Uiteindelijk lukt, hem, lukt het hem om het kunstwerk van de muur te halen en naar buiten te lopen. Een andere dief stond hem voor de deur op te wachten, maar de twee werden door omstanders tegengehouden. De asielprocedure in Nederland is nog steeds een rommeltje. dat zegt de inspectie. Als je in Nederland asiel aanvraagt, krijg je soms geen eerlijke behandeling. Want de medewerkers die je aanvraag behandelen staan onder grote tijdsdruk. Medewerkers slaan nu al pauzes over en werken vaak s'avonds door, maar de achterstanden blijven oplopen. Aangespoelde walvissen op Nederlandse stranden hoeven niet altijd snel opgeruimd te worden, zeggen onderzoekers. Het is goed voor de biodiversiteit als de beesten blijven liggen. Als schepen er geen last van hebben en de stank ook niet voor problemen zorgt, ze kunnen de dieren jarenlang op hun plek blijven. Tot nu toe is het zo dat dode walvissen altijd zo snel mogelijk opgeruimd worden. En alvast een warm welkom voor trainer Erik Ten Haag bij zijn nieuwe club Manchester United. De supporters hebben een liedje gemaakt. One hack, two hack, three hack, ten hack. Ten acht dus. Ja, het is nog niet echt een hit. Op Twitter noemen fans het het slechtste. Maar tegelijkertijd het beste nummer dat ze ooit hebben gehoord. En 1 uit 10. En zelfs dat is nog vrij hoog. Er zit ook al merchandise aan te komen. Er worden shirts gedrukt met de songtekst. Het weer. Vooral in het noorden is er veel bewolking. Later vandaag breekt ook daar de zon nog wel door. Morgen een mix van zon en wolken. S'avonds in de Randstad wat regen. En temperaturen van 12 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 van het tweede uur van Zandvoort op zondag. De Zandvoortse Radio uh, CFM met uh, Diepers Moot. En uh, zingen we uit de jaren 80. Dat was uh, People Are People. En zo so is het. Maar net. Wat gaan we in het uh, tweede uur op deze, uh, nou ja, nog steeds uh, zonnige zondagmiddag uh, doen, Albert-Jan?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 Voor de straten van april, dit moment van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. Als een bruid blote voeten, van feest en fly ben je dan bij je ontbijt als in een adem zit, de kerk, de kroeg, het plein. Hoog en lang weer samen zijn, onze lieve vrouw, zal vandaag opnieuw over ons waken in warmte en in koud, spreid aan Hier midden door het wacht De bogen uit langverdogen tijden Zit in elke steen van deze stad Het eerste glas dat klinkt Het galm onder de poot Iedereen die zingt Met zachte ging Het hoogste roep Kerk, de kroeg het lijn, van vade boven op de vreugde. Hoog en laag weer samen zijn, zij loopt als in een droom aan ons voorbij. Ze strooit haar kleuren op deze tijd, door de straat als ze lacht. De lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor ons waken in huid en een kaart spreidt haar mantel over alle dagen. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor ons waken in huid.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 Mm -hmm. En het argument van, ja, dan moet je hier maar niet gaan wonen. Ik vind het een netelige situatie. Er ligt er een beetje Halsema aan... zit er vrij strak in, hè? Ja, natuurlijk. Maar ja, die is ook van een bepaalde partij natuurlijk. Daar kun je het wel van verwachten, laten we het zo zeggen. Ja, maar goed, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, zo is het maar net. Maar ja, het is wel gewoon Amsterdam en het hoort er een beetje bij.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 Oh, heel lang geleden. En voor uh, Emmen was het uh, een verleden jaar nog. Ja, dat ja, klopt. Dus, uh, nou ja, we blijven de wedstrijden van uh, vanmiddag uiteraard in de gaten houden. Met name de twee wedstrijden van half drie. PSV Willem II, waar uh, PSV voor staat. En Kooit uh, Ilos Vitesse, waar het op dit moment gelijk staat. Je hoort het bij Zandvoort op zondag.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 Het is niet dat we voor Amsterdam zijn met hockey, hoor, vandaag. Maar we draaien wel twee platen die allebei gaan over Amsterdam. Net hoorde je al de single van Maggie McNeil en nu ook de single van Fleming, een hele grote hit van alweer een aantal maanden geleden. Het is half vier geweest en dat betekent op de zaterdag en zondag de evenementagenda. Ja, natuurlijk, komende week is het allereerst 4 mei en dan 5 mei. In de grote lijnen even het programma. U kunt het altijd terugvinden op, uh, uh, uh, op internet. Tijdens het uh, uh, gewoon programma: 4 mei en 5 mei. Uh, even uh, naar 4 mei.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 Om ze vanaf 7 uur bent u van hartelijk welkom tijdens een herdenkingsbijeenkomst uh, in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein. En om half nacht begint de stille tocht. Waarvan dan om 8 uur, uh, vanaf 8 uur uh, wordt dan het signaal uh, Taptoe 2 minuten stilte in acht genomen. En om 3 minuten over 8 volgt de officiële bloemlegging en volgt er een declaratie. Uh, -si. Dan gaan we naar 5 mei. En wat kan je op 5 mei doen? Nou, in ieder geval, de vlag moet dan weer uit. Maar op een hele andere manier dan op 4 mei.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 Kofferbakmarkt uh, Zandvoort en omwille van de tijd uh, kijk ook gewoon even op de website van het museum www.zandvoortsmuseum.nl want ook die heeft uh, vele uh, mooie uh, leuke uh, attractieve evenementen voor u op de agenda staan. Ja, wat mooi dat de kofferbakmarkt uh, weer uh, terug is <laughs> van uh, weg geweest, ja. Albert-Jan. Wat. wat een geweldig uh, woord. Uh, dank aan uh, onze collega Roy Verbeuring, hè, die dat verzonnen heeft: dat woord ko kofferbark. <lacht> nou, ga ik ook. Kofferbark, mark, verkoop. Nou ja, oké, okay, uh, we houden het uh, hier bij de evenementen. Je hoort dus uh, zojuist, uh, De komen de dagen weer voldoende te doen hier in Zandvoort. Wij hebben zin in lekkere muziek en noord deze ook bij.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 I'd rather be De groep Clean Bandit begon het allemaal met uh, deze hele grote hit... samen met Jess Clean. Je hoorde Rather Be. Leuk om hem uh, weer eens te draaien voor je op de zondagmiddag. Nou, we hebben heel veel Amsterdam... Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn schuld. Heel veel muziek over Amsterdam uh, gedraaid uh, op de radio, uh, Albert-Jan. En jij volgt uh, de hoofdklasse hockeywedstrijd tussen twee uh, toppers... Uh, Amsterdam en uh, Bloemendaal. En uh, ja... Dan gebeurt het, hè? dan uh, staat Amsterdam in en voor. Ja, maar terwijl jij loopt te uh, praten. <lacht> te Kletsen, <lacht> waar u dat was zegt. Het was he? een, <lacht> een strafcorner voor, uh, voor Bloemendaal. En uh, die daaruit werd uh, uh, in, uh, in tweede instantie gescoord. Dus uh, daar is, zoals ik het nu bekijk, de tussenstand 2 tegen 2. De 1-1 de, de hebben we moeten missen, want toen waren we waren met andere dingen bezig.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 What's your name? Is it a Mrs. or is it missing? If you smile, you're special. I can take you for a ride. We can check the scene and we can break it down, and we'll be singing.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 De single van Bonnie M en Boats on the River. We gaan op naar het en weer van 4 uur. En zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met onder meer. Uiteraard het gedicht van de dag. En uh, ja, het van de week en de pit Report. Lekker blijven luisteren. Wij zeggen tot zometeen.